Vier jaar cel tegen vechtsporter Bada Hari. Daarvan is één jaar voorwaardelijk. Hari staat terecht voor acht gevallen van mishandeling en één verkeersdelict. De zwaarste aanklacht is zware mishandeling met zwaar letsel tot gevolg. Voor de rechtbank in Utrecht is een gevangenisstraf van twintig jaar geëist... voor de moord op een vrouw en haar ongeboren kind. De zwangere vrouw werd in juli 2012 doodgevonden in haar woning in Utrecht. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte de vrouw gewurgt. Gewurgt. De politie heeft een tiental tips binnengekregen na aanleiding van de moord op GGZ de GGZ-directeur op Nieuwjaarsdag in Berkel en Roderijs. Die moord op die directeur is voor de politie nog steeds een raadsel. De tips zijn binnengekomen na een uitzending van Opsporing Verzocht. Minister Opstelten gaat niet langer de advocaatkosten in de zaak Demming betalen. De Kamer had aangedrongen op het stopzetten van die vergoeding. Toen gisteren bleek dat het hof in Arnhem vindt dat de voormalig topambtenaar moet worden vervolgd voor verkrachting. De kosten van een civielrechtelijke procedure tegen het Algemeen Dagblad blijft minister Opstelten wel vergoeden. De Italiaanse politie heeft bij een grote operatie 90 leden van een maffiabende gearresteerd. En er is ook 222 miljoen euro in beslag genomen. De verdachten zijn lid van de Contini Clan. Die maakt weer deel uit van het criminele netwerk van de Camorra. Er waren arrestaties in Napels, Rome en Florence. En volgens deskundigen zijn de autoriteiten bang dat maffiabendes uit het zuiden proberen meer invloed te krijgen in het noorden. Koning Willem-Alexander heeft in Utrecht nieuwe euromonten geslagen. De eerste waar hij zelf op staat. Vanaf morgen zijn ze in omloop. Fotograaf Erwin Olaf heeft het ontwerp gemaakt. Het weer. In het westen af en toe een bui. Vanavond en vannacht overal neerslag. En landinwaarts kan dat dan natte sneeuw zijn. Morgen vooral in het zuiden wat regen. En dan wordt het 4 tot 6 graden. Dit was het NON. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog lange files op de A12, Utrecht-Den Haag, bij het Gouwe Aquaduct 6 kilometer. Dat is na een ongeluk, alle rijstrokken zijn weer open. De A13, Rotterdam-Den Haag, tussen de afwit Berkel en Roderijs en Delft-Noord 4 kilometer. De A20, hoek van Holland, richting Gouda, is dicht bij Nieuwekerk aan de IJssel aan ongeluk. Het verkeer moet ombreiden vanaf knooppunt de plein. Het levert file op op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. verknopen knooppunt de plein staat 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En dat vind ik heel leuk dat je daarnaar luistert. En ik hoop dat ik je een beetje blij kan maken met de hit zometeen Elephant's Music is Live. 106.9 Naar de Imagine Dragons. Blood runs through my vein. Feels so good in my name. Vanavent en Ross Fraser. Music is live. En ook die Imagine Dragons. It's time. Ja, het is inderdaad tijd. Toen kwam een hele grote olifant in die blaas. Dat verhaal kijken. Hey, ja. CFM Beachmasters deel 2 is losgebarst. Dus zometeen gaan we eens even kijken. wat de conclusie is die je kunt trekken uit ons Maurice de Jonge Hond onderzoek. Vraag van deze week. Ik ontbijt goed. Ik ga er echt voor zitten. zorgens met een krantje. Tegenwoordig met je iPad natuurlijk. Je gaat niet meer met een krantje zitten. zeg. Jongen, jonge, jonge, jonge. jonge. Uh, en dan uh, doe ik even de deurtjes open. lichtjes aan. En dan maak ik er even een gezellig lang momentje van. Of ontbijt je gewoon heel snel even kijken achterover. Hop, weg. Wat is jouw mening? Zometeen maken we de balans op... What Eerst Deze week was de stelling ik ontbijt goed en het is tijd om maar de balans op te maken. Kijken waar we op uit zijn gekomen. Terechtgekomen op plek nummer 4. Ik vind zelf een frikandelbootje een bevredigend begin van de dag. Ja, dat valt me dan wel weer mee. Terechtgekomen op 3. Ja, ik ga er altijd voor zitten zo vlak na het pitten. Terechtgekomen op plek nummer 2. Het ligt eraan. Als ik vroeg op het werk moet zijn niet, dan doe ik maar snel aan een cracker niet. En terechtgekomen op de eerste plek. Ja, en heel erg als een verrassing komt het niet... Nee, ik heb er nooit tijd voor of zin in. Ik eet om twaalf uur wel een suikerspin. Dus niemand gaat echt uh, ombrei... <gijen> Goedemiddag. Uitgebreid ontbijten. Dank jullie wel voor al jullie meningen. Gestuurd via Stefan@cfmzandvoort.nl. En um, dat mailadres kan je ook gebruiken... om maar bijvoorbeeld een gedichtje in te sturen. Of een naam. Of een bericht. Of je 06-nummer, zodat ik je kan bellen... tijdens de uitzending. Van 12 februari van dit jaar. Gaan we namelijk de Candlelight Edition doen. Van CFM Beachmasters. Met liefdesmuziek. Swoelen muziek. Zodat jij lekker aan een tafeltje kan gaan zitten. Romantisch dineren met je, met je geliefde. En uh, daar kan er ook nog eens een persoonlijke boodschap. Of een gedicht. Of jij in de uitzending. Want we kunnen je ook gewoon bellen. Gewoon kan allemaal op de radio komen. Zodat je jouw geliefde op een bijzondere manier. Alvast een fijne valentijdsdag kan toewensen. Maar ja, ik zet niet uit op 14 februari. Dus doen we 12 februari. <lacht> Uh, de Kennelight-uitzending van CFM Beatmasters. Wil je daar meewerken? Wil je iets zeggen? Uh, je mag ook iemand in huwelijk vragen. Is goed voor de luistercijfers, dus of je dat alsjeblieft wil doen. Uh, stuur mij even een mailtje. stefan.cfmzandvoort.nl Of neem contact op uh, via onze Facebookpagina. facebook.com cfmbeatmasters En dan gaan we dat regelen. Gaan we dat doen. Is het leuk, man? Liefdesmaand, februari. Ik zou zeggen doen. Nee. Ik meteen hier. Shakira, can't remember to forget you. Eerst Lily Allen. I suppose I should tell you what this bitch Twee grote artiesten samen hebben samen gewerkt. Die zaten ook weer te teasen. Weet je wel, anderhalve week dan weer een fotootje. Dan de titel en dan uiteindelijk tot de climax. Deze Shakira samen met Rihanna. Nieuw hier bij CFM Sounds Voor het can't remember to forget you. En ook Lily Allen nog. Andere grote koningin van de popmuziek. Hard out here. Dan hebben we hebben ook nog een koning van de trends. Leuk, een leuke nieuwe applaus gemaakt. Chester hoor je niet op CFM. Dit is Red Lights. Hier bij CFM's antwoord. je hoorde red lights. Zijn meteen, let's go, en een Birdie komt eraan. People help the people. Eerst je weer updates. Vanavond en vannacht in de westelijke helft van het land lichte regen. Het wordt 3 tot 4 graden aan zee tot iets onder nul in Groningen. Morgen bewolkt en regenachtig in het noordoosten wat natte sneeuw. Het wordt 3 graden in noordoost Groningen tot 8 graden in Zeeland. Vrijdag veelal bewolkt en vrijwel overal droog. Middagtemperaturen die lopen uit een van rond het vriespunt in Groningen... tot 6 graden in Zeeland. 106 Birdie is here. T -t -t -t -t. Oh, ah. go here with me and birdie people help the people. Ik, ik krijg een heel leuk mailtje uh, van een vriend van mij. Die, uh, ik, wat leuk dit. Die gaat meedoen aan lingo. Ik, even, wacht, ik ben niet zo goed met het telefoontoestel hier, maar voor dit wil ik het even proberen. Even kijken hoor. Zo. Even het nummer inputsen. Altijd spannend dat dit goed gaat. Oké, okay, even kijken hoor. Goed, hoe werkt dit? Wacht, hij belt nu. Spannend dit, hoor. Even kijken of die uh, op gaan nemen. Het uh, klinkt als niet. Hé, hey, uh, Oscar. Even kijken, hoor. Heb je eend al? Um, zo, hallo? Ja? ja? Je bent nu in de uitzending. Oh, wat? Oh. Ik zie namelijk een mailtje van jou in mijn inbox komen. Ja, dat kan kloppen. Jij uh, gaat meedoen aan Lingo. Jazeker. Mag ik dan één klassieke vraag stellen? En dat is. Waarom in godsnaam? Om geld te verdienen. Hoeveel geld kan je verdienen bij Lingo? Ja, ligt eraan hoe goed je de finale speelt. In die finale heb je 2,5 minuten woorden te raden en uh, elk goed geraden woord is uh, 1000 euro. En dan moet je daarna met het aantal ballen dat je pakt. Het is nu alweer ingewikkeld. <laughs> ja, het is redelijk ingewikkeld. Je moet maar gewoon even kijken. Dan snap je wel vanzelf je, hoe het werkt. En jij bent natuurlijk een groot, groot fan van het programma Lingo. Ja, echt wel heel lang, klopt. Ja, maar ik, wat ik me dan afvraag. Hè, als je dan op tv geld gaat proberen te winnen in een quizje of zo. Waarom dan bij Lingo? Nou, ik gewoon verdomd goed ben in woordspelletjes. Ja? Ik win altijd met dat soort dingen. Oké. Okay. en uh, woord met een K? Wat met een K begint en wat een geldwoord is. Hoeveel letters? Uh, F-teller. Vijf letters, vijf letterlingo is dit. Uh, nou, doen we eens wat. K-U-T-J-E. Kutje, nee, dat, dat is niet goed. 1000 mm, euro eraf. k t e Wat? k L O t e Dat is goed! <laughs> Oké, okay, maar even. Um, dus uh, hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Want hebben jullie, heb, hebben jullie ook een voorselectie gehad of zo? Ja, klopt. We hebben een uh, voorronde gehad. Ja. Uh, we hebben zeg maar, eerst een uh, uitzending bijgewoond. Ja. Ik zit ook in het publiek als aflevering van gisteren. Ja. Uh, en daarna zijn we, uh, zijn we naar een zaaltje gebracht. We hebben uh, zeg maar, gewoon op papier een soort van lingo moeten doen. Moest je gewoon vijf woorden met een K. En, en dan moest je dat opschrijven. Een tijd. Dus ze testen ook echt gewoon je woordkennis? Ja. Wat een hoog niveau dat lingo. Wordt goed geproduceerd. Ja, en, als je dan ziet wat er, en als je dan ziet wat er op tv komt denk je echt hoe zijn ze er doorheen gekomen. Ja, soms dus zie je echt mensen dat je denkt van oeh die gaan kaart af. Ja. Maar ze nemen het dus best wel serieus lingo. Ja. Hoe ben jij dan in godsnaam door de voorhanden heen gekomen? <laughs> Omdat ik er goed in ben. En ja, je bent er echt goed in? Ja. Hé, hey, en uh, het wordt ook opgenomen. Ik zie hier staan 6 maart om 2 uur. Ja, klopt. En uh, je moet 25 mensen meenemen. Ja, wij samen. Dus um, mocht je nou um, luisteren. en je denkt: ik heb donderdag 6 maart om 2 uur niks te doen. en ik heb wel zin om uh, lingo bij te wonen. Het is in Hilversum gewoon, in Mediapark toch? Ja. Dan, dan moet je even ja, een mailtje sturen naar jou of zo. Ja? Nou ja, zie maar. Ja. Oh, naar mij, dat kan natuurlijk ook. Dan, dan verbind ja, ik ze door. Stefan ja. at als je mee wil gaan naar Lingo. Ik wens je heel veel succes. Jo, dank je. En uh, ik wens je S-U-C-C-E-S, zeg maar. Oké, okay, dat is goed. Ja, en de groetjes aan Lucille. Zal <laughs> ik doen. We weet je al hoe je EP eruit ziet of niet? Ja, dat weten we. Oh, gezien. En is hij sexy? Nee. Nee, oké. Okay. Vandaar <laughs> dat hij waarschijnlijk ook nooit in beeld komt. Hé, hey, doei, Oscar! Three. hier bij CFM. jee, jee, jee. Zometeen hier op CFM jouw plaat. En ik kan je nu gaan aanvragen. Mail staat open. stefan.cfmstandswoord.nl En je mag bijna alles aanvragen. En natuurlijk een kleine paar dingetjes die niet aan gevraagd mogen worden. En die vallen binnen een bepaald thema. En het thema is deze keer de ruimte. Dus deze platen mogen bijvoorbeeld niet. Nee, Counting nee, Stars. Yeah. I see this life like a vine. Swing my heart across the line in my face. Of deze van de Nederlandse band Destin, die heeft ook een liedje gemaakt over de sterren. Stars mag ook niet. Of deze bijvoorbeeld, die is van Kesha. We are who we are en Who is Doctor Who en dat is een sci-fi dus dat mag ook niet. En in de ruimte wordt ook gevlogen, dus Ilse de Lange Flying Blind, die mag bijvoorbeeld ook niet. En ook als de artiest er iets mee te maken heeft, mag het niet. Dus deze ook niet Space Cowboy, met Lady Gaga Stars' Truck. Voor de rest mag alles en je mag het nu gaan aanvragen via de mail stefan@cfmzandvoort.nl. is stefan@cfmzandvoort.nl hoor je zo meteen jouw laatste woord op de radio. Ga ja. in the room so starstruck cherry cherry cherry cherry. Balling up to the club on the weekend, stealing up to the beat that you freaking fantasize on the track that you can blow my heart up. Put your hands on my waist, pull the fader. Run it back with original flavor. Cue me up, on the 12 on your table. I'm so starstruck. I'm so starstruck. -star -star -star -star -star. Baby, could you blow my heart up? Number one on your playlist Could your great headphones with the left side I don't Wanna scratch me back and forth, back and forth, uh -huh. Put your hands on my waist, pull the fader Run it back with the original flavor Get the breakdown first Open to the chorus of the birth Bigger, bigger, reverse I'm so Baby, could you blow my heart up? I'm so star -struck. Baby, could you blow my heart up? so so star -struck. She got all them big rims, into that cash flow I'm a fan and you don't trip She's trying to say hand over your signature right here Like I just a dotted line and I'm supposed to sign How she added a fanatic and I think it's going down She's so starstruck, the gal lost up I she done had over those too many stars I ain't never seen a baller, paper that's that taller. Spun a suit the top back on that Chevy Impala. Hummus and all that, fully loaded with two ballers. What did you call that when you're shown it with two dollars? But that's another chapter. Soul of a bachelor. I don't mean a to spot it up, baby actor. Complete swagger, they go the dagger. Got what she won't shot it happily ever after. I'm so starstruck, baby, could you blow my heart up? I'm so, I'm so starstruck, baby, could you blow my heart up? I'm so, I'm so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 Baby, now that we're alone, got a request Would you make me number one on your playlist? Cook your Dre headphones with the left side I don't Wanna scratch me back and forth, back and forth, uh-huh Put your hands on my waist, pull the fader Run it back with original flavor Get the breakdown first Up to the chorus of the verse I'm so, I'm so Stars just niet. Net zoals de rest wat te maken heeft met de ruimte. Maar voor de rest alles welkom. Stefan at cfm Valt het niet binnen het veto, dan is het allemaal in orde. Hoor je dat zometeen hier misschien wel als jouw laatste woord. Billy de kit en nu hier bij CFM Beachmasters. Dit is a Burn It Down. Yeah, now that you're here We can begin On our journey to set the world we'll burn this place down Tonight Meteen jouw plaats. Als hij niet binnen het veto ruimte valt, dan nou, kan hij zo meteen op de radio komen. Moet je hem nog even mailen van al Stefan .nl. Het laatste woord. Moet hem zo meteen hier bij Beachmasters naar Drake. Hold on, we're going home. I got my eyes on you You're everything that I see I want your high beachmasters van 22 januari 2014 waarin Shakira en Rihanna samen een levendige fantasie vormden beachmasters 12 februari helemaal candlelight gaat mocht je iets liefs tegen iemand willen zeggen dan of een plaatje op de radio voor hem of haar draaien contact dan maar even stefan 1 euro ontbijtje is heel fijn maar tevens ook erg druk zijn en daarom afgeschaft worden Rihanna en Maroon 5 in de club downstairs waren en het laatste woord is deze week voor Jake ondanks het woord veto ondanks het, uh, het veto ruimte wilde hij de real world horen van LCT.